Dit is Maud Schreurs met het NLW-journaal. De CDU van bondskanselier Merkel heeft bij de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen een overweldigende overwinning geboekt. Volgens polls gaat de partij van de ruim 26 naar 34 procent. De sociaal-democratische SPD zakt van 39 naar 30 procent en is daarmee niet langer de grootste partij. De overwinning is een belangrijke voor de CDU omdat het een dichtbevolkte deelstaat is met 13 miljoen stemgerechtigden. De uitkomst geldt als schaadmeter voor de landelijke verkiezingen in Duitsland eind september. In Rotterdam vieren honderdduizenden mensen het kampioenschap van Feyenoord. De Rotterdammers wonnen de thuiswedstrijd tegen Heracles met 3-1. Burgemeester Abu Talib is tevreden over de sfeer in de stad. Volgens hem is het druk, maar feestelijk. Direct na het laatste fluitsignaal sprongen fans massaal de vijver in op het hofplein. Ook in de Kuip was de sfeer uitzinnig. Het dodental als gevolg van het treinongeluk in Griekenland is opgelopen naar drie. Gisteravond laat ontspoorde een trein in het noorden van het land door nog onbekende oorzaak. Twee wagons schoten door de onderste verdieping van een huis. Drie passagiers van de trein kwamen om het leven. En tien mensen raakten gewond. En drie van hen zijn er slecht aan toe. Na computerdeskundigen en antivirusspecialisten waarschuwt nu ook de politie voor gijzelsoftware. Sinds vrijdag hebben cybercriminelen op grote schaal software verspreid die bestanden blokkeert. Pas als slachtoffers betalen zou de computer weer worden vrijgegeven. De politie raadt het af om te betalen en zegt dat mensen en bedrijven zich beter kunnen wapenen door antivirusprogramma's te gebruiken. Updates direct te installeren en geregeld backups te maken. Het weer vanavond geleidelijk droog vannacht opklaringen. Het wordt nevelig en het koelt af tot 7 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig. Het wordt tijdelijk warmer met vanaf dinsdag maximaal tussen 20 en 25 graden. En dit was het. En het was je... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen fi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 Uit deze sonate gaan we drie delen draaien, namelijk het Allegro, het Allegro Moderato en het Adagio. Het wordt gespeeld door Anthony Pleeth en die speelt cello, en Richard Webb, die speelt viool.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 zit erop, dames en heren, en we gaan straks dus verder met dit concert van Arcangelo Corelli. Nu even de leader van uh, dit programma. Tot het nieuws en het weer van 8 uur. Tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.